11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de gids.fm. Hersengolven van invloed op bijna doodervaring. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van den Putten. In Den Haag heeft het Centraal Planbureau zojuist de economische verwachtingen voor volgend jaar bekendgemaakt. En verslaggever Wilco Bom heeft die stukken niks. net gekregen. Wilco, jij hoort niks, maar misschien is dat inmiddels beter. Wat staat erin in die stukken van het Centraal Planbureau? Nou, het zijn tegenvallende cijfers voor uh, het kabinet. want Er uh, wordt bijvoorbeeld geraamd een uh, groei van de Nederlandse economie in 2014 van drie kwart procent. Dat is minder dan de 1 procent die het CPB een, uh, drie maanden geleden nog raamde. Dus tegenvallende groeicijfers. Wat ook tegenvalt is het begrotingstekort. Eerder raamde het CPB dat nog op 3,7 procent. En dat raamt het CPB nu op 3,9 procent. En ook de werkloosheid valt tegen. Die raamt het CPB nu hoger dan eerst. Eerst ging het CPB nog uit van 7% en nu van 7,5%. Dus al deze cruciale cijfers die pakken slechter uit dan het kabinet uh, hoopt en verwachten misschien ook wel. Uh, het enige wat je, positieve wat je ervan zou kunnen zeggen... dat de extra bezuiniging die het kabinet heeft afgesproken van 6 miljard euro... die is nog niet in deze cijfers verwerkt. Dat doet het CPB niet, omdat nog onduidelijk is hoe die, hoe die 6 miljard wordt ingevuld. Daarom kunnen ze dat nog niet berekenen, zeggen ze bij het CPB. Dus die, die, als dat eenmaal duidelijk is rond Prinsjesdag, dan uh, krijg je weer nieuwe cijfers. Dan gaat het misschien allemaal nog weer een beetje meevallen dankzij de effecten van die 6 miljard bezuiniging. Maar voorlopig zijn de nieuwe cijfers van het CPB dus een tegenval voor het kabinet... want de werkloosheid wordt hoger, het tekort wordt hoger... en de groei van de economie in 2014 wordt lager dan eerder werd geraamd door het CPB. Wilco Boom in Den Haag.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 Een woordvoerder van de moslimbroederschap zegt dat scherpschutters vanaf omliggende daken schieten op demonstranten. De politie zou molotov cocktails naar de tenten van de morsie aanhangers gooien. Andere tenten worden in brand gestoken en daarbij kijkt het leger niet of er nog mensen binnen zijn, zegt de woordvoerder. Een van de verdachten die terecht staat voor de ernstige mishandeling in Eindhoven in januari heeft zijn excuses aangeboden aan het slachtoffer en zijn ouders. Tijdens de besloten zitting werden ook beelden van de schoppartij weer getoond. Het slachtoffer reageerde emotioneel. Vier verdachten van de mishandeling van een 22-jarige man in Eindhoven... staan vandaag in Den Bosch voor de rechter. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. De verdachten maken deel uit van een groep van acht jongens uit België. Ze mishandelden het slachtoffer omdat hij een opmerking maakte over een vernieling. Het filmpje dat daarvan werd verspreid door de politie trok veel aandacht.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 Met de op de A50, Arnhem richting Os, daar staat er een ongeluk. Tussen Heter en Knopendvalburg. volburg drie kilometer. Bij Knoopend-Volburg zijn twee rijstroken afgesloten. Zometeen in de gids.fm. De tunnel met wit licht wijst niet op leven na de dood. Nu eerst de ster. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen. Daar is goed zicht dus essentieel.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 met de behoorlaar Blekenhorst. Goedemorgen. Een tunnel van wit licht als een vredige poort naar het hiernamaals. Veel mensen die dit zagen na een hartanval... concluderen eruit dat er leven is na de dood. En dat is onterecht, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Het is gewoon opflakkerende hersenactiviteit... In deze wetenschappelijk getinte week van de Gids.fm willen wij natuurlijk weten hoe dat zit. Dus vraag ik het zometeen aan neurowetenschapper Tieneke van Rijn. Was gitarist Jeff Buckley een onbegrepen wonderkind? En wat is de rol van zijn vader Tim daarin? U hoort het van onze muziekredacteur. En we gaan ook verder met onze serie Stadsgezichten. Na bepalende bouwwerken elders in het land gaan we nu richting Rotterdam. Wat doen de opgestapelde flats van Rem Koolhaas, bekend onder de naam de Rotterdam, met de omgeving? En ook bijgeleverd een blik op de stad van binnenuit. Fantastisch uitzicht. De meest westelijke toren is de Woontoren. De balkons zitten ook aan de westzijde. Dus dat betekent dat je richting de havens kijkt, richting Zonsondergang, dat je de rivier afkijkt. En hoe hoger je zit, hoe meer je daarvan ziet. Dat lijkt me prachtig. Wilt u ook een goed uitzicht? Surf naar gids.fm. Het aantal kinderen dat wordt geboren in Nederland is sinds de crisis van de jaren 80 niet meer zo laag geweest. De slechte economie weerhoudt veel vruchtbare landgenoten ervan om aan gezinsuitbreiding te doen. Is dat geen verontrustende ontwikkeling? Onze stelling van vandaag luidt dan ook. Het is hoog tijd om met elkaar de koffer in te duiken. Waar of niet waar? Niet waar, zegt demograaf Nico van Nimwegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat lage geboortecijfer dan niet zorgelijk? Nee hoor, dat is helemaal niet zorgelijk. Dat is, uh, er is sprake van een soort tijdelijk uitstel. Als je kijkt naar het gemiddeld aantal kinderen wat, uh, wat Nederlandse stellen krijgen, dat is al jaren stabiel. En uh, dat is uh, dus op zo'n niveau dat we ons uh, geen zorgen hoeven maken dat we, dat we bijvoorbeeld uitsterven. Tijdelijk? Uh, wanneer gaat het weer aantrekken dan? Nou, ik, de, de verwachting is dat als het economisch weer wat beter gaat, hè, de, de vooruitzichten wat beter worden, dat uh, stellen die nu, uh, zeg maar, misschien het krijgen van kinderen wat uitstellen, dat ze dan alsnog een, een kind krijgen. Uh, dus dat, uh, ik denk, nou, met een, met een jaar of twee uh, zou je dan toch weer wat, uh, wat, wat meer geboortes mogen verwachten. Ja, want u heeft... Heeft de cijfers van CBS en CPB eh, waarschijnlijk ook gezien en gehoord zojuist. Um, het gaat nog niet helemaal goed met ons. Het gaat nog niet helemaal goed, maar er zijn toch hier en daar toch wel, uh, wel lichtpuntjes. En uh, ja, als het uh, vertrouwen in de economie weer wat toe, uh, toeneemt en de, de economische zekerheid ook. Uh... Uh, wat, uh, wat beter wordt dan, uh, dan willen stellen, toch wel uh, nog wel aan kinderen beginnen. Het is uh, niet zo sprake van, uh, van uitstel uh, of van afstel bedoeling. Los van de crisis heeft de overheid natuurlijk ook regelingen voor bijvoorbeeld de kinderopvang teruggedraaid. Speelt dat nog een rol? Ja, dat zou best een rol kunnen zijn. En dat is iets waar we ons zorgen over moeten maken. Dat door alle bezuinigingen, hè, dus onder andere op die, die kinderopvang, het voor ouders moeilijker wordt om. Uh, om toch zo'n zo besluit te nemen. Eh, nogmaals, ze stellen het besluit er niet van af... Hè, maar het, het maakt het ouders wel, uh, wel steeds, uh, steeds lastiger... om uh, voor, een, uh, voor een kind of voor een volgend kind uh, te besluiten. Van dat uitstel? Dat we echt, echt zorgen om moeten maken. Precies, maar van uitstel komt voorlopig nog geen afstel? Van dat komt geen afstel. Als je naar de lange termijn-trend kijkt, gaat het uh, nog heel goed met... Uh het aantal kinderen wat in Nederland geboren wordt. Dus daar hoeven we ons geen, uh, geen zorgen om te maken. Gek genoeg hoor ik ook altijd toch wel van die spookverhalen. Hè. Bijvoorbeeld uh, destijds minister van gezin André Rauwvoek. Die zei, laten we toch vooral baby's maken. Dat is toch denk ik een jaartje of vijf alweer geleden, maar toch? Ja, die was uh, volledig verkeerd uh, geïnformeerd. En uh, ook dat uh, ging toen dat het tijdelijk even wat, uh, wat minder ging. Maar als je dus nog naar de, naar de gemiddeldes kijkt en zo, dan, uh, dan was er geen enkele reden voor. Wij krijgen zeg maar toch wel bijna twee kinderen per uh, Per stel in, in Nederland, dat is boven het Europese gemiddelde bijvoorbeeld. En dat is al een jaar of dertig uh, is dat uh, constant. Nou, dat betekent dat we. Onze bevolking groeit nog steeds door. Dat gaat wel steeds langzamer. Op een gegeven moment komt er een bevolkingskrimp. Dat gaat heel geleidelijk allemaal. Dus dat is iets waar we waar we heel goed mee, mee kunnen leven. En als je naar ja, de, de ontwikkeling op wereldniveau ziet. Uh, He, dan, dan zie je dus die, die, die doorgroeiende wereldbevolking. Dat is alleen maar iets waar je, waar je zorg over moet maken. Dus zeg maar geen adviezen om, om meer kinderen te krijgen. Dat is nergens voor nodig. Dat dan weer niet. Gewoon uh, houden zoals het is eigenlijk op dit moment. Nee, voor Nederland lijkt me dat een heel verstandig iets. U kan ik me ook voorstellen dat uh, de club van 10 miljoen, die bestaat, hè, die strijdt al langer voor een kleinere bevolking, ontzettend blij hiermee is. Uh, ik denk het, uh, denk het wel, maar uh, goed... Die, die 10 miljoen van, uh, die zij willen, die, die zitten er er de komende he? eeuw niet in, zal ik maar zeggen. Nee, daar gaan, uh, ja. gaan we niet meer redden. We zijn nu met z'n 17 miljoen, dus dan, uh, ja, dan zouden we toch afscheid moeten nemen van heel veel mensen. En dat, uh, dat willen we toch niet, uh, niet beleven. Hartelijk dank, demograaf Nico van Nimwegen. Ik in ieder geval kan weer rustig slapen, dus toch altijd uh, fijn om te weten. Graag en wat zegt u? Ga nu naar onze Facebookpagina en reageer. Het is hoog tijd om met elkaar de koffer in te duiken en dus die baby's te maken. This thing. In september komt haar nieuwe album van Chris Berry. En dit is een uh, nummer daarvan dat ze zong samen met Perquisite Hitchhike. Amerikaanse onderzoekers publiceerden deze week over bijna doodervaringen. Volgens hen is er vlak voor de dood nog een fractie van hyperbewustzijn. En dat zou dan gelijk die tunnel met wit licht kunnen verklaren. Niets bovennatuurlijks aan dus. Ik praat erover met Tineke van Rijn. Zij is neurowetenschapper en pijnonderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen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 in de pers en in de, in de vaktijdschriften. En daar kijken we naar. Zo is dat. Hartelijk dank, Tieneke van Rijn, neurowetenschapper... en pijnonderzoeker aan de Radboud Universiteit. Half twaalf precies, hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau is somberder geworden over de ontwikkeling van de economie. Het verwacht voor volgend jaar een groei van 0,75 procent. In juni ging het CPB nog uit van een groei van 1 procent. Begrotingstekort loopt volgend jaar op naar 3,9 procent van het bruto binnenlands product. En dat is wat hoger dan in juni werd verwacht. Vanochtend werd ook duidelijk dat Nederland nog steeds in een recessie zit. Tweede kwartaal krompte de economie met 0,2 procent. Gemeten over de hele eurozone is de recessie voorbij. Samen deden de eurolanden het gemiddeld 0,3 procent beter.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 En er is wat te oponthoud op de Nederlandse wegen, Johnse Hoka. Onder meer op de A1 richting Amsterdam, daar staat 2 kilometer voor knooppunt Muitenberg. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven, daar staat bij Weert Noord 3 kilometer naar een ongeluk. De rijstokers zijn inmiddels weer vrijgegeven. En op de A50 Arnhem naar Oost, daar staat ook door een ongeluk tussen Renken en knooppunt Valburg vijf kilometer. En ook daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Zometeen het grootste gebouw van Nederland. De Rotterdam van Rem Koolhaas. Maar eerst Johnny Cash. You can run on for a long time. Run on for a long time.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 Maar ze staan daar meestal niet bij stil. Deze zomer doen ze dat wel. Vandaag het grootste gebouw van Nederland. Dat staat op de Kop van Zuid in Rotterdam. De Rotterdam heet deze glazen kolos van 44 verdiepingen... met in totaal 160.000 vierkante meter vloeroppervlak. Colette van Une bekeek de Rotterdamse reus. We zitten op het terras aan de kade bij het Wereldmuseum... Vlak aan de Maas. Voor ons vaart net een bootje van Hotel New York voorbij. Wat gasten naar het hotel brengt. En we hebben ook uitzicht op Hotel New York. Wat een piepklein hotelletje is dat eigenlijk geworden. Het wordt steeds kleiner hoe meer gebouwen er op de Korf van Zuid gebouwd worden. Ik zit hier aan de koffie met Barbara van den Broek, stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam. Ja, om over de Rotterdam te praten. Wat inderdaad prominent in het midden van uh, de pier staat. Ja, dat klopt. Het is een uh, heel groot gebouw. Het grootste gebouw van Nederland. En um, dat is ook omdat wij op de pier uh, een heel intensief stedelijk gebied wilden maken. Met veel bebouwing, met veel verschillende functies. En daar past zo'n gebouw heel goed in. Uh, in de Rotterdam zit een hotel, uh, kantoren, woningen, fitnessclub, uh, restaurant. Dus het, het draagt enorm bij aan de levendigheid van het gebied. Ja. Het is echt Rotterdams, vind ik. Mm -hmm. ik vind, je zou het misschien in Amsterdam op de Zuidas kunnen zetten, maar verder echt helemaal nergens in Nederland, hè? Ja, Vindt u dat... dat ook? Ja, dat klopt. Dat, uh, dat, uh... Dat is heel fijn dat u dat vindt. Want dat, uh, dat hopen we ook wel te bereiken: dat uh, ja, Rotterdam architectuurstad uh, hiermee uh, nog verder op de kaart gezet wordt. En uh, ja, het heeft inderdaad een hele Rotterdamse uitstraling: aan het water, mix van uh, naoorlogse gebouwen, nieuwe gebouwen. Uh, ook nog wat historische gebouwen, gelukkig. Zou u er willen wonen in dat enorme gebouw? Het lijkt me geweldig. Ja, ja een uh, fantastisch uitzicht. Uh, de meest westelijke toren is de woontoren. De balkons zitten ook aan de westzijde. Dus dat betekent dat je richting de havens kijkt. Uh, richting zonsondergang. Uh, dat je de rivier afkijkt. En hoe hoger je zit, uh, hoe meer je daarvan ziet. Het lijkt me prachtig. Hier rechtdoor, toch? Over, of moet ik naar rechts. Ja. Sorry. Ja, Wat mensen nou eigenlijk even moeten doen, is deze reportage meenemen... En dan moeten ze eventjes naar Rotterdam rijden. En waar moeten ze dan gaan, da gaan staan? Op deze hoek, hè, waar we nu zijn. De hoek ja, van de Koolsingel. Bij de oprit van de Willemsbrug. Ja. Van de Erasmusbrug. Okay, Erasmusbrug. Ja, dat is echt al die precies. En dan onze stad buitengewoon ja. groot. Je. <laughs> Op weg naar de Rotterdam. Het grootste gebouw van Nederland. In constructie. Aan de buitenkant is het klaar. Je kunt het uh, van verre zien liggen. We zijn namelijk begonnen bij het kantoor van OMA. Het kantoor van Rem Koolhaas, die nu lekker op vakantie is. Dus zijn nu hier rechtdoor? Ja, en ik zit dus achter in de auto bij twee van zijn uh, collega's. Rainier de Graaf en Ellen van Loon. Die nou, bijna vanaf het begin ook bij uh, de Rotterdam betrokken waren. Het is dus een uh, langdurig project, hè? Wie wil als eerste? Ja, het is een buitengewoon langdurig project. En hoe zag het er toen uit? De eerste schets die er toen lag? Uh, de eerste schets die zag er anders uit. Dat waren allemaal verschillende uh, hoogtes. Dat, dat leek een, een gebouw wat een compositie was van heel veel verschillende gebouwen. Mm -hmm. uh, maar dat vonden we op zich al vrij snel vervelend en te veel voor de hand liggen. En toen is gekozen voor een gelijke hoogte. Uh, met één snee in het midden, uh, waardoor dan alle blokken wisselen. Dus dan is het dubbelzinniger of het nou één groot gebouw is of toch veel kleinere gebouwen uh -huh. En dat was in principe denk ik in 1998 al de schets. En hoewel de vorm vaak veranderd is en de loop der tijd... zie je die veranderingen als oppervlakkige beschouwer eigenlijk niet meer. Dus dit ding lijkt nog heel erg veel op de eerste schets. Vijftien uh -huh. jaar lang. Vijftien jaar lang. Waarom is het allemaal zo lang geduurd? Nou, het heeft lang geduurd, omdat het natuurlijk een uh, gigantisch groot gebouw is uh, voor de Rotterdamse markt. En, uh, in de ja, want wat heeft die markt allemaal meegemaakt in die tijd, sinds 1998? Er ja, is er al, al heel veel gebeurd. De crisis ja. is begonnen. Ja, heel wat natuurlijk. In, uh, we hebben 9-11 gehad. Uh, en dat had voor ons een heel negatief uh, effect op ons kantoor. En we hadden natuurlijk dat op dat moment eerlijk gezegd niet verwacht... dat dat zo snel ook een effect zou hebben op Europa. Maar voor de Rotterdam uh, hadden wij op dat moment uh, een hotelgroep... Uh, uh, die wilde een stuk van het gebouw als hotel gaan gebruiken. En die, ook die hebben het op diezelfde dag besloten... om met alle nieuwe bouwprojecten in Europa te stoppen. En dat gaf toen de doorslag, omdat er een hoop andere ruimtes ook nog niet vuurd worden, waren... want het is een soort balans. Ontwikkelaars proberen natuurlijk zoveel uh, vierkante meters al vooraf afgezet te hebben... zodat ze minder risico lopen. Nee. En dat heeft toen ertoe geleid dat het hele project onhold is gezet. En ik moet je zeggen, wij hadden toen niet het gevoel dat het überhaupt ooit nog zou komen. <lacht> Denk ik. Ook nee. gezien de schaal en de afmeting. Dat is natuurlijk buitenproportioneel groot. Ja. En, uh, en in 2006, uh, in de goede tijden, zijn we weer met het project begonnen. Toen is ook uh, een afspraak gemaakt tussen onze ontwikkelaar en de gemeente Rotterdam... om een groot deel van de kantoorruimte af te nemen. Dus die hebben gezegd, we verhuizen van Mekoniplein in het nieuwe gebouw. De gemeente wilde het toch wel heel graag hebben. Ja, nou, en dat heeft ertoe geleid dat het uh, financieel... Uh, mogelijk was om het te financieren. Dus banken wilden daar instappen om te zeggen van... oké, okay, we gaan het project financieren. Ja. Maar goed, toen waren we dus aan de gang. En toen kwam natuurlijk 2008 de tweede crisis op het project. En toen dacht ik van... we zullen nog wel een keer vijf jaar om gaan. Maar op dat moment hadden we eigenlijk... was de crisis in ons voordeel. Omdat door de crisis... Uh, de bouwprijzen heel erg uh, gingen zakken. En wij, er was een probleem financieel met te hoge bouwkosten... eigenlijk ten opzichte van de opbrengsten... En dat heeft het project toen eigenlijk gered. Echt waar? Ja, toen hebben we natuurlijk te horen gekregen dat er eindelijk een aannemer was die het voor de goede prijs kon bouwen. En toen uh, kwam het bericht dat we het eindelijk gaan uitvoeren. En dat was natuurlijk wel een speciaal moment. We hebben hier een ander zicht. Het is jammer dat het radio is, hè? Ja, hier Moet We moeten dit eigenlijk met de vara televisie een keer overnieuw doen, dit ritje. Ja, is goed. Zullen we heel even uitstappen? Ja. Ja. Kijk. Op zich is dit toch wel een mooie plek om ook even buiten aan het water te, te kijken. We ja, gaan geparkeerd naast een politiehouder. Ja. Vind je het mooi, dat gebouw? Ja? Hebben jullie even? Ik ben zo terug. De aflossing. Rotterdam. Jullie vinden het spiegel lelijk? Echt? Echt heel lelijk, ja. ja. Waarom? Um. Ja, dat, is, dat hoef je niet ook echt uit te kunnen leggen. Dat kan een gevoel zijn en dat is het. Ik vind het heel jammer ook eigenlijk dat de brug nu minder tot zijn recht komt. als je vanaf de Noordoever kijkt naar Zuid, zie je de bedrading bijvoorbeeld veel minder. Komt veel minder tot zijn recht. En uh, ik had hetzelfde aanvang. Het kan nog misschien veranderen hoor. Want ik had hetzelfde gevoel toen uh, naast Hotel New York de grote uh, flats... Uh, uh, verrezen. Uh, en nu denk ik van, oh wel leuk, het is een soort snoepje op een slagroomtaart Hotel New York. Maar de, de, hier zitten nog naast Hotel New York, dat Port of Rotterdam, Rotterdam heeft dan nog rondingen. Dit is gewoon echt hoekig hard. Dankjewel, alsjeblieft. alsjeblieft. Oh, zij hebben het ontworpen trouwens. Oh, dat is okay. <laughs> Uh, nee, ze vond het niet zo mooi. Het moet ook anders, want wat je nu niet ziet... is dat aan de zuidzijde van de pier natuurlijk nog vier torens moeten komen. Is dat ook wat Rotterdam nodig heeft? Nou, Rotterdam, denk ik, heeft dat zeker nodig. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een centrum wat ooit verwoest is geweest. en We proberen natuurlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog die stad te verdichten... En uh, om die stad echt op dat niveau te tillen... dat het echt een soort, laten we zeggen, moderne stad wordt... moet je verdichten. Mm -hmm. Want het is nu zowel geen bruisend, moderne binnenstad... en het is ook geen binnenstad gezellig zoals in Amsterdam. Het is geen voor beide op het ogenblik. Mm -hmm. En ik denk dat de enige keuze die Rotterdam heeft... is eigenlijk om verder te verdichten. En daarmee op een heel ander schaalniveau uh, te komen. Hoe vinden jullie Rotterdam en, en Nederland als... Uh, Rotterdam vooral als architectuurstad? De omgaan met lage budgetten. We ja. ontzettend creatief in het omgaan met lage budgetten. We hebben eigenlijk ongelooflijk daar. moeite met hoge budgetten als we elders werken. Daar hebben we weer helemaal aan, echt weer helemaal aan moeten wennen. Nou, dat is zo. Echt, waar? Ja. Nou, bijvoorbeeld als je een gebouw doet, in, uh, een speciaal gebouw doet in Qatar... Daar liggen de budgetten zo hoog dat je in het begin ook zou kunnen zeggen... ...je bent totaal verwoord. Want ja, je kan ineens zoveel. Dat, dat, dat is omschakelen. Ja. Ja. Dus hier moet je... In Nederland moet je toch een mooi gebouw zien te maken met zo min mogelijk uh, middelen. We staan eronder, hè? Flink aan het werk hier inderdaad. Maar wij parkeren wel hier gewoon links. hier links. Ja. En maar als je omhoog kijkt, word je wel duizelig, hè? Maar ik vind het, dat zo eigenlijk wel op zijn mooist, hoor. Omdat, bedoel, hij, je kijkt omhoog, maar hij werkt op al je zintuigen in. Ja. Ik voel mijn maag ook als ik omhoog ja. kijk, ja. ja. Nou, als je het vergelijkt met het gevoel wat je in New York hebt... als je op straat ja. had, is het natuurlijk uh, tamelijk hetzelfde. Maar het feit dat de blokken te schoven op elkaar staan... en daardoor op momenten ontstaan waar je denkt... nou, een blok wel, zou er wel eens af kunnen vallen... Uh, ja. maakt het natuurlijk wel spannend, ja. de vorm. Ja. En dat maakt het, denk ik, geeft je dat gevoel dat het op je afkomt. Omdat je natuurlijk blokken ziet die half op één blok steunen... en een beetje de helft op dan. En dan een soort blokkendoos die ieder moment in elkaar zou kunnen storten. Ja. Colette van Nuenen bij de Rotterdam, die Rotterdamse reus. En in deze reportage zei architect Reinier de Graaf natuurlijk ook ergens... het is toch jammer dat het radio is, want de beelden zijn zo mooi. Maar beelden van de Rotterdam zijn natuurlijk ook gewoon te zien op onze website degids.fm. Dusty Springfield in private. De Gids. Nl Lowlands barst weer los. Overmorgen in Biddinghuizen. En naast alle muziek is er ook een filmprogramma... en daarin is de film Greetings from Tim Buckley alvast te zien. Het is een docudrama over twee opmerkelijke muzikanten... Tim en Jeff Buckley. even Botten-Jellema, jij weet er meer van. Ja, de film die gaat volgende maand in première in Nederlandse bioscopen... maar in de komende tijd is hij al op enkele festivals in Nederland te zien. En voor het eerst dus op Lowlands. Fans kijken naar uit, en dat is een opmerkelijk verhaal. Vooral ook in de keuzes van de productie. Maar daar straks wat meer over... Eerst even Tim Buckley, dat was de vader van Jeff Buckley en die laatste die kennen we natuurlijk. Halleluja, in de bekende versie van Kennen Jeff hem, Buckley. Ja, ja komt van het album Grace, het enige studioalbum... dat hij uh, ooit heeft opgenomen in zijn korte leven. En Jeff Buckley die heeft ah. zelf ook op Lowlands gespeeld... helemaal aan het begin van zijn carrière, in 1994. En daar zijn met een camcorder wat opnames van gemaakt. Het eerste band op het Charlie podium is uh, Jeff Buckley. Brooklyn met zijn band. Ze dus spelen hier het nummer Grace Lowlands in 1994. Heel jong hè, beelden zijn ook te zien op de Ja, Echt een het, jongen. jong nog. -nog? Uh, ik, even denken 94, dus dan is hij uh, 28 even uit mijn hoofd. Dus ja, ja het is een jong mannetje, inderdaad. Ja. Um, nou ja, hij, hij speelt daar drie jaar um, um, voordat hij bij het zwemmen in uh, Memphis verdrinkt. Hij leeft niet meer. En het is drie jaar na het moment waarin het in die film Greetings from Jeff Buckley overgaat. Dat was namelijk aan het begin van de carrière van Jeff. Uh, hi, I'm trying to meet Jeff Buckley. We're putting together a concert celebrating your father's music. This is Jeff. This is Tim's son. That is spooky. You look just like him. I didn't actually know Tim had a son. Neither did he. Ja, iemand in deze trailer zegt dat ze niet wist dat Tim Buckley een zoon had. En dan antwoordt Jeff als zoon dat Tim dat zelf ook niet wist. Nou, dat is niet helemaal waar, want hoe zit het op hoofdlijnen in elkaar? Tim Buckley was een singer-songwriter, redelijk beroemd in de Verenigde Staten... in de jaren 60 en 70. En hij maakte op jonge leeftijd al zo'n negen albums. En in 1966 kreeg hij een zoontje, en dat was Jeff. Tim leefde een vrij ruig en vrij gevochten leven... en overleed toen hij 28 was uh, aan een overdosis drugs. En Jeff is dan negen jaar oud en heeft zijn vader nauwelijks gezien. Hij was niet bij de begrafenis van zijn vader. Maar Jeff ging wel muziek maken en werd later een vrij virtuoze gitarist. Eerst wilde hij niet zingen. En ik kan je even laten horen waarom hij dat niet wil. Eerst even een stukje van Tim. Oh, I'm a en dan nu eventjes een stukje van Jeff. lijken één en dezelfde. Beide hebben dus een heel groot bereik en kunnen heel hoog zingen. Beide hebben dat snelle vibrato in hun stem zitten... en een beetje dat snikje als ze de hoogte ingaan met hun stem. Ja, dat bereik, dat is zo... Ik krijg er altijd kippenvel van als ik dat uh, beluister. Hoe meer je er naar luistert, naar Tim en Jeff... hoe meer overeenkomst je eigenlijk hoort tussen die twee. Nou ja, hoe moet je je dan als de zoon van profileren? Dus, uh, Jeff had er helemaal geen zin in. Bovendien uh, had hij een hekel aan zijn vader... omdat hij hem nooit had opgezocht. Maar in 1991 werd Jeff gevraagd om te komen spelen op een tributeconcert ter ere van zijn vader, die toen dus al even denken, 15, 16 jaar dood was. Ja. Jeffs eigen carrière wilde maar niet van de grond komen en daarom dacht hij, nou ja, laat ik dat dan maar doen. Want je zo, weet maar nooit. Je weet maar nooit. En zo trad hij dus toch in de voetsporen van zijn vader met alle persoonlijke frustraties die daarbij horen. En dat is het drama wat in deze film zit: The Greetings from Tim Buckley. Nou, Jeff werd toen ter tijd voor dat concert gevraagd door Janine Nichols. And haar heb ik vijf jaar geleden een keertje geïnterviewd. And we hebben toen ook over dit concert gehad, and ze zei daar toen het volgende over. From the moment we heard him in rehearsal, we were aware that something was happening here. You know, he was enormously gifted. But he um, he was really nervous, and I think it was the biggest venue he'd ever played on his own. And that concert, I mean, no one ever got a bigger vote of encouragement. You know, like you're on the good path here, young Jeffrey Scott. You pursue this, you have a certain future in front of you. Because people went mad when he began to sing. It was literally a... Nobody took a breath. Janine Nichols, die samen met Hal Wilner... een hele bekende producer uit uh, uh, New York... Jeff Buckley, of Jeffrey Scott, zoals we hem hier dan even noemen... Uh, uitnodigde om te komen spelen. En Janine zegt dat de mensen helemaal sprakeloos waren... toen hij aan het spelen was. En uitzinnig waren na afloop. Nou ja, Een betere aanmoediging kan je niet hebben voor een carrière. En de rest is geschiedenis wat Jeff Buckley betreft. In de film Greetings van Tim Buckley draait het helemaal om dit ene concert wat toen plaatsvond. Waar Jeff die liedjes van zijn vader speelt. En we zien dan ook in die film fragmenten van de geschiedenis van zijn vader. Maar die van Jeff, die geschiedenis is het meest prominent in de film. Er is alleen één probleem bij deze film... over het leven en de muziek van Jeff Buckley. Nou? Er zit namelijk niet één noot van Jeff zelf in. Nou weet ik dat zijn moeder heel streng waakt over de erfenis van Jeff Buckley. Zij is de rechthebbende van de muziek geworden. Maar wacht even, uh, uh, botten. Dus uh, het is een film, ja. uh, maar... We zien hem wel, maar we horen hem niet. Um, of eigenlijk, hij wordt gespeeld dus door iemand. Hij wordt gespeeld. Hij speelt dus de muziek van, uh, van zijn vader. Want dat is wat er op dat ja. concert moet gebeuren. Dus een tribute Ja, maar dan denk je van... Nou, dan gaat die film over Jeff Buckley. Dus dan zal er ook wel... Nou ja, nee, hallelujah is dan geschreven ja. door Leonard Cohen. Maar een paar noten van hemzelf in zitten van dat beruchte uh, Grace album. Wat hij, uh, heeft maar niet gemaakt. dus? Nee, niet één. Nee, er zit niet moeder. één noot. Nou, dat vermoed ik. Dat uh, heb ik nergens kunnen achterhalen of het, of het echt zo is. Maar... Uh, de, uh, de moeder is in die film nauwelijks te zien, staat niet op de credits... niet als iemand die is nagespeeld en ook niet bij de bedankjes. Op de officiële site van Buckley wordt er met geen woord over gerept... en waarschijnlijk was mama het dus niet eens met de verfilming. Sterker nog, ze kondigde een paar jaar geleden aan zelf met de film te komen. Hollywood would not let me rest without there being a film. They You're keep sending me scripts as if they could actually do this... without interviewing anybody in the family. Mm. So, so I just broke down and said, okay, what... the only thing I have to face is that I need to be the one in charge... I need to hire the producer. I need to hire the screenwriter. I need to be the one to say, to make sure that it doesn't go down a path of, of perpetuating myths that have already mm -hmm. been created. And that it doesn't turn into sort of a maudlin, um, you know, pink, rosy pink glasses kind of a puff piece mm -hmm. either. It, it has to be more like Jeff was. Lots of fun, maar ook heel serious serieus en heel real. Mary Guibert, de moeder van Jeff Buckley op CBC Radio 1... dat is de Canadese publieke radio. Ze zegt hier dat de scenario-schrijvers van zich af moet slaan... Om de, ja, omdat mensen het leven willen verfilmen. Ze wil de touwtjes in handen houden en wil dat het oprecht wordt verfilmd. Daar heeft ze wel een beetje een punt mee. Want Greetings is wel een beetje een brave film. Eh, een brave film. En zij zegt ja, er waren wel meer dingen, eigenlijk, die speelden in die levens. Ja. Te zien dus uh, op Lowlands. En dat gaat aanstaande vrijdag van start. Dankjewel, Potje Jellema. Waar ga ik dan nog naar kijken vanavond op tv? Nou ja, het zou zomaar eens die oefeninterland Portugal-Nederland kunnen worden. Met Portugal heeft Oranje de laatste jaren niet bepaald goede ervaringen. Eén keer winst, drie keer gelijk en zeven keer verloren. Het is natuurlijk maar oefenen vanavond. Laten we dan toch hopen dat het kunst waart en dat we gewoon winnen. Om negen uur op SBS6. Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en discussieer mee op onze Facebookpagina. Straks lunch met Jurgen van den Berg. Surf naar degids.fm.